4WM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Daar zijn we alweer. Het is donderdag, het is 31 augustus. Het is een uh, gedenkwaardige dag, dames en heren. Het is een gedenkwaardige dag, jawel. Want er is vandaag weer een heleboel uh, uh, gebeurd, hè. Het is vandaag onder andere de dag dat uh, zo'n uh, 43 jaar geleden Radio Veronica uit de lucht werd gehaald. Ja, 31 augustus 1974. Het is vandaag ook de uh, laatste dag... Uh, uh, uh, Twijfelden we daar een beetje mee. Want in de krant stond vanmorgen vandaag... en ergens anders staat morgen. Maar goed, het is in ieder geval bijna de dag... dat de blauwe tram voor het laatst reed... tussen Amsterdam en Zandvoort, vice versa. Dus ook dat. En daar gaan we aandacht aan besteden straks. En uh, het is vandaag ook... Uh, gemoordedag weer van twee artiesten. En ook een uh, overlijden van één artiest. Dus we hebben weer drie artiesten in het licht... Nou, vertel zo wel welke. En het is vandaag ook precies de dag dat 40 jaar geleden... Was dat 40 jaar geleden? Vertel door. Nee, nee, het was geen 40 jaar geleden. Het is langer geleden. Uh, 73 als ik het goed heb. Uh, 73 dat het legendarische Rolling Stones album Goats Head Soep uitkwam. Met die fantastische hoes. Ja. En ook daar aandacht voor vandaag. Dus nou ja. En Bep is er ook. Hallo Bep! Goedemiddag, Luc. Goedemiddag, beste luisteraars. Ja, we zijn er weer. Hè? We zijn er weer. Ja, we zijn we er weer. We zitten er helemaal klaar voor. We zitten er helemaal klaar voor. Ja? Ja, Bep valt nog steeds in voor Dolly. hè? Ja, Dolly is nog steeds op vakantie, natuurlijk. Ja. Maar het is eh, ook bijna afgelopen hoor. Dan moet ze gewoon weer gauw terugkomen. Want zo uh, kan dat allemaal niet, zo lang vakantie vieren. Hé, ja, Kom op, zeg alles gaat door. Hier. Uh, Waarom vakantie als je in Zandvoort woont? Ja. Maar dat gaat ze soms nog wel uitleggen. Ja. Uh, en het is natuurlijk, Zandvoort ook weer leuk, hè? want we komend weekend natuurlijk de historische Grand Prix. Nou, dat is natuurlijk ook al een fantastisch gebeuren. Nou, jongens, jongens, jongens, jongens, wat hebben we weer een activiteit. En uh, we gaan een plaatje draaien en uh, dat is de eerste artiest in het licht die uh, uh, vandaag uh, geboren is. In 1912 werd hij geboren. Ja, Hij is ook heel oud geworden, dik in de tachtig We kennen hem allemaal natuurlijk Want uh, hij uh, heeft diverse, toch wat obscure rolletjes gespeeld bij de VPRO televisie Eerst als chef van Oekel, Later ook nog als uh, Waldo van Dungen in uh, de serie Waldo Lala Daarna kwam hij ook nog met Van Oekel's Discohoek, Een uh, platenprogramma à la top-op, maar dan op een geheel eigen wijze. De artiesten behoorlijk in de zijkwende genomen, om het zo te zeggen. Ik herinner me nog een scène van Donna Summer, die toen net het hitje had met The Hostage. En iedere keer zit er, zit er een telefoon in die plaat, natuurlijk. En Dan gaat hij telefoon en dan komt zijn assistent met, ja, van Oekos Disco met Event van de Pik. Nou ja, wel. Maar goed, Donald Brouwers dus. Want dat was zijn echte naam. Hij werd geboren op 31 augustus 1912 en uh, hij is uh, behoorlijk oud geworden. Hoor. En van hem is dus ook de eerste plaat. Ja, ja. Want hij was ook nog open, de zanger. En kapper is hij ook nog geweest. Ja, uh, maar hier is hij. Wolf Brouwers, artiest in het licht. Ja. En dan komt hij hoor, Mijn tante is al 80 jaar, maar is nog steeds van zes klaar. Karate is haar liefste sport. In de deuren gaat een hard. Als zij weer aan de beker gaat, kun je het horen op de straat. Ja, en pas dan op zijn de marathon. En vliegt nog iedere week in de ballon? Vorige week was zij wat ziek. Raakte even in paniek. Ze moest op bed met tannen. En daar hoop ik bomen. Maar marine, een liep zij als een turbine. Ja. Yeah. Mijn laag Pleuk de dag Pleuk de dag Ikzelf ben niet zo heel sportief Van trimmen word ik depressief Het liefste zit ik in de tuin Met het zonnetje op mijn kruim Gelukkig zijn, dat is voor mij. Een lekker bordje rijst te breien. Oh spelen op de zon met mijn trein. Ik heb altijd al stations hebben willen zijn. Een pet is zo in gouden hand. Een rookpit bordje in je hand. De trein die moet op tijd zijn. Dus geef ik gouden tijd zijn. Om fluit te mogen blazen. Breng mij in extase. Ja yeah. Let's yeah. In mijn hand. <laughs> het is ook geweldig. Hij werd natuurlijk. Uh, je mag wel zeggen. Ernstig misbruikt door, uh, door, de, door de VPRO. En uh, er is later ook. Uh, hij, hij, hij was natuurlijk chef van Oekel. En dat is allemaal geschreven door uh, Wim T. Schippers, natuurlijk. Uh, die uh, dat allemaal deed. Fred Haché-show, daar kwam hij voor het eerst in voor. En uh, nee, de baron Cervetio. daar kwam hij voor het eerst in voor. En uh, ja, hij is uh, 87 geworden. Dus uh, dat is een behoorlijke leeftijd. En en ik weet nog dat hij stopte met het hele verhaal... omdat er een ernstige ruzie was tussen Wim T. Schippers en Dolph Brouwers... over het feit dat er ineens een strip kwam à la chef van Hoekel, en Dolph die vond, en daar heeft hij ook denk ik wel een beetje gelijk in... dat hij toch eigenlijk dat typetje gemaakt had. En Schippers kan die teksten wel geschreven hebben... maar hij heeft toch het type typetje gemaakt. En dus was daar een ernstig meningsverschil over de opbrengsten daarvan. Vooral, natuurlijk. Goed, nou, oké. Okay. Uh, dus, uh, 31 augustus 1912 werd hij geboren. En hij is 87 jaar geworden. Dolf. En ik blijf het nog steeds een icoon vinden. Oeh, zo is dat. Goed, de volgende. Jawel. En dat is voor de piano leerlingen leuk natuurlijk... om dit even te horen. Kent u nog? <lacht> Russ Conway... Op zo'n honkje, piano. En dan doen we het: Lesson 1. Uh, dat was uh, Lesson One van Russ Conway. Een van de bekende mensen die op zo'n valse piano uh, speelde. De andere was Winnie Fred Edwell, natuurlijk. Die kent u natuurlijk ook wel. De uh, Black and White Rack en dat soort uh, prachtige dingen. Uh, we gaan naar de 3-1. Even terugzetten. Uh, uh, de 3-1. En die is vandaag gewijd aan uh, de Rolling Stones. Want, dames en heren, ja, het is. De slotverrekening uh, vandaag, 44 jaar geleden... dat dit uh, legendarische album van de Stones uitkwam. En dan heb ik het natuurlijk over Goat's Head Soup. 3 in 1 in 1. Drie in één in één. Dancing with Mr. G. Dat was de laatste. En daarvoor wordt nu Angie. Natuurlijk een knijter van een hit voor de heer Rolling Stones. En daarvoor een nummer waar uh, natuurlijk weer wat mee aan de hand was. Want dat kan je bij de Stones bijna altijd verwachten. Zeker nog in die tijd. Dus altijd weer wat aan de hand. Want uh, de oorspronkelijke titel van het nummer was Starfucker. <laughs> ja, en dat mocht niet. <laughs> vandaar, vandaar dat je dus op de LP het nummer Star, Star, Star de, uh, aantreft. Of Star Star. Maar de oorspronkelijke... En dat zingen ze ook gewoon. Hè. Het valt me mee dat ze daar geen piepjes in hebben gezet in Amerika. Maar <coughs> ze zingen gewoon Starfucker En zo heet het nummer ook origineel. Verder was uh, met de hoes nog wel wat aan de hand. Uh, dat kon ook volgens sommige mensen niet. Want de hoes was een foto van een toilet. Met een uh, daarachter de, ja, volgekladderde muur. En uh, ja, er waren natuurlijk heel wat puriteintjes in die tijd nog. Die vonden dat dat niet kon. Er zijn wel meer dingen aan de hand geweest met hoe Onder andere ook van de Beatles, maar ook van de Rolling Stones. Dus uh, dat mocht dan niet. Zeker niet in het... Uh, Puritijnse... Uh, Amerika. Waar men natuurlijk nog huigelachtiger is... Dan, uh, dan je kunt bedenken. Alles mag zolang het maar achter je voordeur blijft. Zo is dat. Als je buiten maar netjes bent. Dat is het probleem. Goed, nou, uh, dat was dus het album Verscheen. Op 31 augustus 1973... Dus het is 44 jaar oud, Dit vandaag dus precies. Het album werd om uh, belastingtechnische redenen opgenomen... in de studio van uh, Byron Lee in Jamaica. En, uh, want uh, de heren hadden problemen met de belastingen... dus uh, die konden zich uh, in Engeland niet vertonen. Vandaar dat ze ook filas uh, hadden in Zuid-Frankrijk waar zij woonden. De Bill Wyman zit daar trouwens nog steeds. En uh, wat nog meer leuk was natuurlijk om te weten... dat Bill Wyman een goede vriend was van onze eigen Willem Duis. Die woonde naast elkaar daar. Ja, en, ja dat is echt zo, in Zuid-Frankrijk. En uh, dat waren dus goede vrienden van elkaar, goede buren. En die hadden regelmatig contact. Tennisten ook regelmatig en zo. Dus, uh, nou ja, bent u weer helemaal op de hoogte van dit nieuws. En uh, we gaan nu naar het uh, regionale nieuws. Oftewel, het Zandvoortse nieuws Nou ja, regionale nieuws. Natuurlijk, daar komt hij hoor. Let op, let op, let op. Daar komt hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wachten we nog op een jingle? Ja, <laughs> wacht even op een jingle, hè? He. Ja. Het nieuws bij ZRM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Beb Sweris. Goedemiddag, luisteraars. Commissaris van de Koning, Johan Remkes heeft gistermiddag de burgemeester van Blarikum Johan de, de Blog, tijdelijk tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zandvoort benoemd. Tegelijk heeft hij Niek Meijer, burgemeester van Zandvoort... tot waarnemend burgemeester van de gemeente Blarikum benoemd. Door de tijdelijke waarneming in elkaars gemeenten... kunnen de burgemeesters leren van elkaars functioneren... in relatie met onder meer de gemeenteraad... het college van burgemeesters en wethouders en de gemeentelijke organisatie. Ook kunnen zij leren van de verschillen en overeenkomsten... op het gebied van openbare orde en veiligheid... en de relatie met bijvoorbeeld de veiligheidsregio... politie, brandweer en GGD. Burgemeester Zwart Blok en burgemeester Meijer... willen met deze uitwisseling een voorbeeld geven... aan andere collega's. Gistermiddag zijn er in de Muiden twee auto's op elkaar gebotst... De personenwagen die vanaf de rotonde omhoog reed, slipte... reed tegen een te moed gekomen de auto van de transportbegeleider. Dit alles gebeurde op de havenkade in de Muiden. Door de klap draaide de auto 180 graden om zijn as... om uiteindelijk tegen een hek tot stilstand te komen. De wagen van de transportbegeleider raakte daardoor total los. Beide bestuurders zijn nagekeken door de dienst. Ze bleken van het letsel geen ongeval over te hebben gehouden... Het is dit weekend weer Historische Grand Prix in Zandvoort. Op zaterdagavond 2 september vindt vanaf 19.30 uur een paro parade van deelnemers aan de Historic Grand Prix plaats. De locatie is dan centrum Zandvoort. Want Zandvoort staat dus niet alleen overdag in het teken van de Historic Grand Prix, ruim een uur nadat het circuit de laatste raceklasse is afgevlacht vertrekt een selectie van deelnemers met hun klassieke raceauto's... naar het centrum van het dorp voor een rijdersparade. Die parade is uitgegroeid door de jaarlijkse traditie... tijdens de historic Grand Prix van Zandvoort. Tot zover het regionale nieuws van halveen. Hey, ik heb nog een leuk berichtje erachter aan, dat las ik net. Het is leuk om dat even te vertellen. Het is wel geen Zandvoort, het is ja. hoofddorp, maar ja, hoe ver is dat weg? Hoe ver is dat weg? Heel uh, Ja, het is, het is heel dichtbij. Kijk hoor. Twee meisjes daar van negen jaar. Dat is, dat is ontzettend leuk. Dat vind ik zo geinig. Twee meisjes van uh, negen jaar. Uh, Shanna en... Of, de, of het meisjes zijn, weet ik trouwens niet. Het zijn kinderen. Ja, het Shanna en Kaylee. En die zijn allebei negen jaar. En die zijn afgelopen uh, zondag in Glasgow, notabene. In Glasgow. ...zijn ze wereldkampioen Street Dance geworden. Dat is toch ongelooflijk. Ja, dat is hè? leuk. Ik zag een filmpje ervan op, uh, op Facebook. Het is echt ongelooflijk hoe die quotas presteren. Dat is, dat is prachtig, mooi. Dus uh, ja. De categorie onder de tien jaar. Ja, onder de tien jaar. Geweldig. Dus hè? het is ja. echt geweldig dat ze dat, uh, dat, ze dat gepresteerd hebben. Twee, oh ja, het zijn twee meiden... ...en ja. <coughs> uh, kennen elkaar al hun hele leven... ...en dansen sinds een jaar in een duo. Ze krijgen les bij dansschool Alst. In, ja. in het bloedstollende toernooi in Schotland moesten ze het opnemen tegen veertig andere teams. Het je nagaan. Ho ja. Hoewel ze al hadden verwacht uh, hoog te eindigen, uh, kwam de eerste plaats onverwacht. In ieder geval de top 3, al dus Sienna. Die <lacht> wordt aangevuld door Kaylee. Een aantal waren echt heel goed, maar er waren ook een hoop middelmatig. Nou, leuk <lacht> toch? Hè? Hartstikke goed, leuk. Hè? Twee en... kinderen van negen jaar, dus wereldkampioen Street Dance. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is in de loop van de ochtend wat opgaan klaren. En er worden voor vanmiddag dan ook perioden met zon verwacht. Er waait een maastige westenwind en de maximum temperatuur vandaag is 19 graden. Voor morgen worden eveneens eveneensperiode met zon verwacht... staat er eveneens een matige zwakke wind... maar de temperaturen stijgen geleidelijk aan naar 20 graden. Hoewel het wisselend bewolkt is... worden de verwachtingen voor het komend weekend... zijn toch in stijgende lijn. En dat werd u aangeboden door... op beginnen van Lex van den Hoorn... die altijd in de zomer ons het laatste bericht over ons weergeeft. Juist.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 Butterflies all having fun, you know what I mean I Sleep in peace when day is done, that's what I mean, and this old world is a new world in a boat.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 Dat is toch wel iets vreselijks. Uh, <laughs> technische vrouw van de regio. Ja, de, ja dat merk ik. Dus ik heb er echt plezier in. Ja, gaat helemaal goed. Uh, maar goed, dat maakt niet uit. Het was een prachtig liedje van de sidekick. Ze had een andere bedoeld, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, dit was ook lekker ja, alles mooi, Bijna alles mooi van Nina Simon. Ja, daarom. En dit was een van, van uh, haar allermooiste. Uh, feeling good. Van Nina Simone. En dan hoor ik toch liever deze dan die bijvoorbeeld die van Michael Bublé of zo. Yeah, ik vind dit yeah. aardig wat doorleefder. Yeah, maar yeah. ik ben wel een fan van, ze van Nina hoor. Mm -hmm. ja, ik heb nog een hele oude LP van de, 1963. Waar ook dat uh, mijn Baby Just Care for Me onder andere op staat. Ja. Prachtig! Prachtig mooi. En ik vond van de week ook nog een. Uh, want als aan de zaterdag uh, ga ik uh, in mijn stamkroegje. Ga ik weer plaatjes draaien. Singeltjes dus. Allemaal. Ik vond een leuke single ook van I got no, I got live Maar dan de studio uitvoering, helemaal te gek Goed, nou is je even leuk hè? Natuurlijk, ja mm, Oké, okay. nou dat was het liedje van de sidekick uh, Gaan we nu doen plaatje draaien Een plaatje. Artiest in het licht En dat is Van Morrison Want het is ook zijn geboortedag vandaag Ja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 Magic seems to whisper and hush, and you know, all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, my love?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 ...of Ivan Morrison, morrison kan ook. ...hij is geworden in Bloomfield, Belfast... ...op uh, 31 augustus 1945. En hij werd natuurlijk beroemd... Uh, ...dankzij uh, zijn eerste stappen op weg naar Roem... ...door de band Them... ...met uh, fantastische hits als Mystic Eyes... ...en uh, It's All Over Now, Baby Blue Gloria... ...en uh, Baby Please Come Home en dat soort dingen. En uh, later natuurlijk ging hij uh, solo... En had hij knijters van iets met onder andere Brown Eyed Girl. Uh, wat u net hoorde was uh, Moondance. Die hoor je niet zo vaak. Dus ik denk, laat ik die een draaien. En uh, hij is nog steeds uh, actief. Hij uh, speelt nog steeds. En uh, nou ja, dat is alleen maar goed natuurlijk. Want dat houdt je jong, zeggen ze dan. Niet waar? Ja, dat houdt je jong. Oké, okay, um, het is vandaag 31 augustus, dus dat is in vele opzichten een historische dag, want niet alleen is het vandaag 43 jaar geleden dat Radio Veronica, het zeeschip en Radio Noordzee moesten stoppen met hun radio uitzendingen vanwege uh, ja, toch, uh, het ratificeren van het verdrag van staats, uh, Straatsburg, waarbij uh, buitengaatse uh, uitzendingen uh, verboden werden. En um, voor de rest is het... Uh, ja, dat, dat twijfel ik nu een beetje over. Want in mijn krant vanmorgen stond vandaag. Maar andere bronnen melden morgen. Nou ja, doet ook niet toe. Het is in ieder geval 60 jaar geleden. Jan 60 jaar. 60 jaar geleden. God. Ik heb er nog in gezeten. Ja? Ik ja. ook. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb er ook in gezeten. <laughs> 60 jaar geleden. Dus toen was ik negen. Ja, 9. ging, ik net naar piano les. Ik 7. Ja. We ja. hebben er allebei nog heen gezeten, Beb. We hebben er alweer heen gezeten. In die prachtige blauwe tram ik van Amsterdam. U, naar ik ga het u vertellen. Ja. De oorsprong van de blauwe tram lag in de Bollenstreek. In 1981 werd een stoomtram aange, aangelegd... die de steden Haarlem en Leiden met elkaar verbond. Door de diverse overnames van paardentram en stoomtramlijnen kreeg de NZH, ja die hadden we toen nog, de Noord-Zuid-Hollander... Ja. een tramlijnennet dat zich uittrekte van Volendam tot Scheveningen. En in april 1998 werd de eerste Nederlandse elektrische trammaatschappij opgericht. Op 1 juli 1999 vond aan de officiële opening plaats van de lijn... 1899? 1899, ja, 99, ja, ja. ja, ja. Vond de officiële opening plaats van de lijn haarlem zandvoort voor Zandvoort was dat de verbinding van Amsterdam naar Haarlem. Zandvoort en Bloemendaal van groot economisch belang. Trams hadden voor 1924 een gele kleur, en na 1924 een donkerblauwe kleur. Wat zo ontzettend leuk is, is dat in het nzh Vervoersmuseum. wat tegenwoordig is gevestigd in de A. Hofmanweg in Haarlem, dat is uh, in de Waarderpolder. Ja. Daar staat nog, en dat heeft Ruud mij allemaal verteld mensen... daar staat nog een originele blauwe tram. Nou, er staan er meer hoor. Bij er staan de, er meer, de, ja, maar ja. De, de boeddha Ja. Volledig gerestaureerd met alle originele onderdelen. Ja. Dus daar kunnen wij inderdaad nog nostalgisch bij gaan staan. Dat, dat Noord-NZH uh, Museum is geopend vrijdags en zaterdags van 11 tot 16 uur. Het is 5 euro toegang en voor kinderen... Vanaf vijf jaar 2 euro Het ja, Het is, is, is ontzettend Er zijn ze namelijk. Er zijn vrijwilligers. Hè? Dat moet je dus gewoon even bedenken. Het is geen professioneel museum. Dat zijn vrijwilligers. Die zijn daar jaren mee bezig geweest. Wel, om die ja. oude tram, die eigenlijk voor de sloop bestemd was. Uh, om die helemaal op te kalifateren. En hij staat er dus weer in volle glorie bij. Maar er staan er nog meer. Ze er nog Ik geloof dat ze er drie hebben. Dat ik het goed heb. Uh, en en ja, die laatste rit. Hè, dat kunnen we ons natuurlijk nog herinneren. Dat kun je ook zien als je blauwe tram in invoert op YouTube. Ja. Dan kun je die laatste rit nog helemaal meemaken. Zelfs in Haarlem was het zo gek... dat men daar, toen hij arriveerde, daar helemaal een lied... Ik ga proberen of ik het kan vinden. Dan laten we ja. dat de tweede uur nog even horen. Ik zal het u inderdaad vertellen. In Amsterdam was dat ook. Want hij liep van, van de spuistraat langs de grachten... langs de Amsterdamse poort van Haarlem... ging hij richting Zandvoort. En een mannenkoor zong het lied Requiem op de Blauwe. Ja. Toen hij terug was in Amsterdam kwam er een... Een, echt een, een familie in in plaatselijke klededracht aan boord en ging haring en toast uitdelen in de Spuistraat. Hingen de winkeliers een krans op de tram. Ja. het is toch legendarisch. Ja, het is legendarisch. Prachtig. En als je daar dan ook nog in gezet, gezeten? Want ik weet, ik had toen de tijd een schoolvriendinnetje in in de Harem. Die woonde in de slachthuisbuurt. <laughs> en uh, ja, nou ja goed. Ja, is, uh, ja, ja. En uh, die, de, de, met haar ouders, uh, want ik logeerde toen bij haar een keer. Ja. En, en dan gingen we dus met haar ouders, met dat ding, gewoon lekker naar Amsterdam toe. En naar Artis. Dus dat is helemaal geweldig Aan Ja, natuurlijk. die kant kon het ook uit. Ik ja. zelf woonde in de Roze En wij stapten op, op, de, op de Rustenburgerlaan. Ja. En dan tuften wij zo naar Zandvoort en ja. Onderweg keek ik al de hele tijd naar de blauwe hemel... en riep, ik zie de zee, ik zie de zee. <laughs> ja. En dan de schaapskooi, hè. Ja. Als je dan weer naar huis ging, stond je langdurig in de rij. Geweldig. Het ja. was, was, was echt heel mooi. En... Um... Ja, hij, hij reed dus in Haarlem. Dat, er zijn filmpjes van, Dan moet u maar eens kijken op YouTube. Want ja. hij had het in Haarlem echt niet, niet, uh, niet makkelijk. Want dan kwam hij via de Herenvest. Moest hij daar die hele krappe bocht maken waar vroeger de Spanenkerk stond. En dan zo naar het Spanen toe. Ja, ja. En dan moest hij naar de, de ging hij daar vandaan. Dus naar de, naar de hoe heet dat ding? Uh, de denk ik. Tempelierstraat. Oh, Tempelierstraat. Ja, Tempelierstraat, ja. Ja Tempelierstraat kwam hij niet. Okay. Hij, uh, hij stopte dan in de, in de Tempelierstraat. En dan ging hij daar vandaan. Dan ging hij weer. Ja, dan ging hij weer verder. Nou, die blauwe tram. Mocht u er herinneringen aan hebben, dames en heren, dan roepen wij u op om ons even te bellen in het tweede uur. Dan kunnen we u, u, u een leuk verhaal vertellen over die blauwe tram. Dat zouden we best leuk vinden. Uh, 023-573-0393. Als u uh, een verhaaltje wilt vertellen over uw herinnering aan de blauwe tram. En nogmaals, in Harlem, in dat uh, NZH-vervoermuseum, dus echt de moeite waard. Ze zaten vroeger op de Leidse vaart in de oude ja. Remise. Ja. Maar dat is natuurlijk allemaal gesloopt. Ze zijn dus verhuisd naar de Waardepolder. Daar hebben ze een prachtig uh, pand. En daar zie je niet alleen die blauwe tram, maar ook natuurlijk allerlei oude NZH-bussen. Dus het is echt voor liefhebbers een, uh, een, een geweldig item. Nou, ik ga er zelf beslist heen, want ze gaan vanaf morgen. Uh, dat zeg ik er ook nog even bij. Vanaf morgen, 1 september dus, gaan ze een tentoonstelling houden over die blauwe tram. Dus ja. over de geschiedenis, omdat het 60 jaar geleden is. En dat lied, dat gaan we even opzoeken. Dat, dat staat ergens op YouTube. Gaan we vinden. En dat gaan we u tweede uur laten horen. Zullen we dat doen? Ja, dat Heel gaan we doen. Requiem op de blauwe. Ja. Zo gezellig. Nou, uh, het is dus. Uh, het is intussen bijna tijd om naar het NOS Journaal van 1 uur te gaan. Dus eh, dat doen we dan maar even lekker met Pick Up the Pieces van de Average White Band. Straks in de tweede uur hebben we ook ons nieuwe onderdeel uit de startblokken. Dan gaan we praten met Henny Ruckert over zijn programma wat morgen ook weer begint. Zeer Zandvoort luncht, sport heet het tegenwoordig. En eh, dat gaan we straks natuurlijk doen. Om kwart 1 komt Henny in de uitzending. En dan gaan we met hem praten over dat prachtige programma van morgen. Voor nu eh, eens smakelijk en tot aan de andere kant van het nieuws.